Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De Britse zanger David Bowie is overleden. Op zijn officiële website staat dat Bowie na een strijd van anderhalf jaar tegen kanker is overleden. in het bijzijn van zijn familie. Zijn zoon bevestigt het nieuws op Twitter. Bowie brak in 1969 door met het nummer Space Oddity over Major Tom. Hij scoorde later nummer 1-hits met Under Pressure samen met Queen, Let's Dance. This is not America and Dancing in the Street met Mick Jagger. Vorige week verscheen op zijn 69ste verjaardag zijn nieuwste album Black Star. Bowie speelde ook in films zoals Merry Christmas Mr. Lawrence en Labyrinth. In het Groninger Museum is op dit moment een grote expositie over de carrière en het werk van David Bowie. In België en Groot-Brittannië is een grote bende mensensmokkelaars opgerold...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 250 vertegenwoordigers uit ruim 50 landen vergaderen in Den Haag over terrorisme. Er zijn delegaties van landen waar aanslagen zijn gepleegd zoals Frankrijk, België en Tunesië. Ook zijn er instanties als Interpol en de VN. Minister Koenders van Buitenlandse Zaken is voorzitter. Hij pleit voor beter en sneller uitwisselen van informatie om terrorisme te voorkomen. Het weer nog eerst zon, maar vanmiddag trekt een smal gebied met regen van zuidwest naar noordoost over het land. Het wordt 5 tot 7 graden, morgen buien, ook wat zon en een graad of 6. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de AWD. Het is een hele drukke en rommelige ochtendspits. Ik geef een overzicht van de files die meer dan een kwartier verdraging opleveren. Dat is er eentje op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Hilversum en Muiden, 15 kilometer. A2 Utrecht-Amsterdam tussen Utrecht-Leidse Rijn en Knoopend Holendrecht, 8 kilometer. Op de A6 van Lelystad naar Muiden tussen Almere-Buitenwist en Muidenberg, 8 kilometer. Dat komt onder andere ook doordat er veel mensen omrijden over die A6. Want de A27 van Almere naar Utrecht die is namelijk helemaal dicht door een ongeluk met meerdere auto's en vrachtwagens. Je moet dus omrijden over de A6, want je kunt die A27 richting Utrecht niet nemen. Op de N201 van Hilversum naar Uithoren tussen Korte Hoef en de aansluiting met de A2: 4 kilometer file. En daar heb je ongeveer een half uur vertraging door. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Each other's eyes, and what we see is no surprise. Gotta feel most most treasure.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 Zorgen, lachend in de storm, de golven van de zee, waard is jouw kracht enorm. Het je lange gouden strand, ik voel me dat kind, spelend in het zand. Hey, hey, hey. ik niet met volle teugen, circuit strand. We zonden hem uh, zojuist uit uh, de nieuwjaars uh, speech van de burgemeester Niek Meijer. En wil je me uh, nahoren dan uh, kan je gaan naar ww.ziefmstandvoort.nl Kijk dan bij uh, terugluisteren. Kijk dan bij 8 januari. Want dat uh, was het gisteren. En dan uh, 21 uur en verder in zo dus rond het half uur dan. Uh, de speech langs van onze burgemeester Nieke Meijer. We gaan weer over naar Joop Fris. Nogmaals, goedemiddag Joop, het schoolbasketbal. Ja. ja. Goedemiddag, heer. Wie ik zijn ik... de winnaars? Ja, dat zou je wel willen lijken. Ja, inderdaad. <laughs> nou, dat ga ik je zo meteen melden. Nou, eerst even gezegd hebben dat uh, we ontzettend dankbaar zijn dat we veel schrijvers hebben gehad uh, vandaag, die de wedstrijden prima geleid hebben.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 Bij de jongens, uh, ook dezelfde wat ik al voorspelde, de eerste, de ONS met 12 punten, dus och, alles gewonnen weer. En dan de plaatsen 2, 3 en 4 was het spannend. Drie teams, drie scholen, met zes punten, maar daar maakt het doelpuntenverschil, maakte de, de uitslag. De Marienschool, die had zes punten, plus twaalf. Derde Nicolaaschool, zes punten, min 2. En de vierde, de Douro-school, zes punten min drie. En ook hier had de uh, Hanni Schafschool nul punten. En dat is heel opmerkelijk, want vorig jaar won de Hanni Schafschool de Grote Beker, oftewel de Wisselprijs. En waren ze kampioen van Zandvoort. Zo kan ze keren in het basketbal.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 Yeah. Hey Joop geweldig. Uh, weer een mooie, mooie dag in de Corversporthal. Ja, zeker, zeker. Ja, en volgend jaar gaan we gewoon lekker door hoor. Ja, nou, dat zo, zo hoor ik het graag. Ja, ben jij nee. je, je trouwens uh, al uh, bij, uh, bij het hockey, of niet? Nee, daar ga ik zo meteen naartoe. Ja? Uh, met name die derde helft is interessant. Voor mij niet, maar voor de mensen. Ja, <laughs> dat begrijp ik. <laughs> Oké, okay, uh, Joop, dankjewel. Hè. Ja, graag gedaan. En uh, tot de volgende keer Rob. En? En Albert -Jan. Ja, en nog, nog een sportieve dag verder. Dank. Hoi, hoi. Oh, ja.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 En morgen is het weer tijd voor de nieuwjaarsconcert, het traditionele uh, nieuwjaarsconcert. Stichting Nieuwjaarsconcert Zandvoort organiseert jaarlijks een gratis toegankelijk nieuwjaarsconcert. Ook dit jaar weer gehouden in de Agatha Kerk te Zandvoort. Het, kan, het concert vindt plaats uh, morgen en is gratis toegankelijk. Aanvang van het concert is drie uur en om half drie zal de kerk geopend zijn. En natuurlijk de Agatha Kerk. Uh, is gevestigd aan de Grote Krocht 45. Medewerking dit jaar van het Zandvoorts Mannenkoor... het Zandvoorts Vrouwenkoor, de Wiets Popzingers, muziekschool New Wave en uh, de New Harlem Brothers... zullen ook acte présence geven. En daarnaast ook nog Nadie, na Leen en Timothy Todé. En mocht hij nou verhinderd zijn om naar het nieuwjaarsconcert te gaan... geen nood...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 Twee platen non-stop de zaterdagmiddag bij CFM. Als eerste door de Sarah Larsen en uh, The Last Life. Gevolgd door deze klassieker uit de jaren 80. De sound of Success Band, SOS band. En just be good to me. CFM Race Radio, pit report. report. En we gaan weer naar het circuit. Jawel, daar is Willem van deze. Want Willem, als het goed is, is de nieuwjaarsrace inmiddels voor start gegaan.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 Voor de kwalificatie eerder verleden werd waren. voor de equipe Kools met Pink van Riet die actief zijn in hun wolf. De Pole Position veroverde. De Wolf, toch wel een vrij snelle auto. Steekt toch wel ver boven de rest van het veld uit. We zijn overigens verpleegd met die Wolf. Nou, de start was een staande start. De Equipe Pole is is goed weggekomen. Dat was Coles achter het stuur van de Wolf. Daarna stond de andere Wolf van de Equipe Rijnbeek uh, Taheri, die nou, eigenlijk niet veel langer, langzamer uh, gebalanceerd hadden uh, als de Gen of Altsy en alleen het pijp. Uh, de tweede rijder die van start uh, ging in die andere golf. Uh, de Iranier of de Iranese. Uh, ik weet niet of het een Iranier is of een Iranese. Uh, Taheri, uh, die neemt het eerste deel uh, voor, voor zijn rekening uh, van deze race. En, ja, die kwam toch wat minder. Uh, goed uh, weg, uh, die gelijk bij de stad al een aantal plaatsen en uh, het is wel duidelijk dat zijn uh, co-AQJ uh, van Rijnbeek uh, de tijd gezet heeft uh, in de kwaliteit. want deze braaiheri uh, is uh, met deze hele snelle auto toch uh, ja, beduidend uh, langzamer en is uh, ergens meer uh, in het uh, veld uh, terug te vinden. Ik zei het al uh, die special leeftijden, uh, 65 plus uh, ik zie die net lopen niet uh, zo'n uh, bleef te halen, ik zei dat ook in deze race our people and I'm the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 voor wisselingen in de stand... ...zoals ook de wisselingen van rijders... later in de race ook voor veranderingen in de stand gaat zorgen. Ja, dat maakt het allemaal des te leuker zo dadelijk op het circuit. Ja, zonder meer. Ja, het is van veel vooraanhandelijker. Natuurlijk ook een stuk techniek, een vier uur race. Ja, is ook slijtageslag voor het materiaal. en Ook daar moet er rekening mee gehouden worden.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 Up in the morning, and see you like Rosanna, Rosanna. Never thought that a girl like you could ever care for me, Rosanna.